5 uur. Ja, dat klopt, Pretzen. inderdaad. Eh, ja, Lara ze ook dat nog in de middag. Hallo, straks in het NOS Radio 1-journaal... het openbare leven in het noordoosten van de Verenigde Staten... u hoorde dat net eventjes, is vastgelopen in sneeuw en ijsstormen. Hoort u straks meer over. Hier is het NOS-journaal met Marion Koekoek. Grote steden zijn de eerste vonnissen uitgesproken... vanwege de ongeregeldheden rond Oud en Nieuw. Verslaggever Paul Sanders vertelt welke zaken zoal behandeld werden vandaag. Het was nog wel een, veelal aan, een veelvoud aan zaken. Negen verdachten kwamen hier vandaag voor de rechter in Den Haag. Dat waren dan met name mensen die verdacht worden van het plegen van geweld... tegen hulpverleners tijdens de Oude Nieuwsjaarsnacht. Negen verdachten, variërend van het gooien van vuurwerk naar een politiewagen... tot het slaan en schoppen van een agent. Dus het zijn allemaal ja, zaken waar het Openbaar Ministerie heel veel belang aan hecht. Een man van 41 uit Rotterdam is veroordeeld tot tien maanden cel... waarvan vier voorwaardelijk. Hij had een bierflesje naar twee agenten in Den Haag kreeg een man vier maanden cel... waarvan twee voorwaardelijk, hij had een agent geschopt. De acht verdachten die nog vastzitten voor de ongeregeldheden in Veen... blijven nog tot zondag in de cel. De acht zijn vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die bepaalde dat de arrestatie van de jongeren rechtmatig is... en dat ze nog een paar dagen vast blijven zitten. De acht zijn de enige van de 93 arrestanten die nog gevangen worden gehouden. Hun advocaat is het niet eens met de beslissing van de rechtercommissaris. Hij vindt dat ze geen strafbare feiten hebben gepleegd. Zondagavond komen ze vrij. Kustgebieden in het westen van Engeland en Wales kampen sinds vanochtend met overstromingen. Verscheidene kuststadjes zijn onder water gelopen. Ook het verkeer heeft daar last van. Het waterpeil in de meeste rivieren stond al hoog vanwege het slechte weer. Het hoogwater wordt verergerd door een sterke westenwind... die water vanaf de Atlantische Oceaan richting de kust stuwt. Voor zover bekend zijn er geen doden of gewonden. De lichaamsdelen die gisteren langs de A1 vlak bij de Duitse grens werden gevonden zijn niet afkomstig van een misdrijf. Onder meer op een vrachtwagenparkeerplaats werden menselijke resten gevonden. De politie onderzoekt een aantal mogelijkheden. Eén daarvan is in elk geval dat die vrouw zo goed als zeker is overreden en dat de lichaamsdelen kennelijk aan het aanrijdende voertuig zijn blijven hangen. ...en uiteindelijk op de parkeerplaats terecht zijn gekomen. We hebben nog geen volledige zekerheid over de identiteit van deze mevrouw... ...maar dat DNA-onderzoek zal daar zekerheid over moeten geven. Ja, en als we daar meer zekerheid over hebben... ...dan is ons waarschijnlijk ook wat meer duidelijk over hoe dat kan zijn gebeurd. Het slachtoffer komt waarschijnlijk uit Duitsland. In Oiskirchen, bij Keulen is een man om het leven gekomen... ...toen een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontplofte. Een onbekend aantal mensen raakte gewond... De dode was de chauffeur van een graafmachine. Hij raakte de bom tijdens werkzaamheden. Om wat voor bom het gaat is nog niet duidelijk. De explosie leidde tot een enorme drukgolf. In de buurt van het ongeluk sneuvelde Ruiten. In Duitsland worden nog dagelijks explosieven uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. In Syrië zijn zeker vijf medewerkers van artsen zonder grenzen vastgezet. Het zijn een Spanjaard, twee Fransen en twee Duitsers. Ze werden in de provincie Latakia opgepakt voor gewapende milities. Volgens het Spaanse persbureau EFE horen de ontvoerders... bij een extremistische organisatie die banden heeft met Al-Qaeda. De medewerkers van Artsen zonder Grenzen worden nu ondervraagd. Het zou onder meer gaan over hun contacten met de Turkse inlichtingendienst. De staking bij de fabriek van Axonobel in Deventer is voorbij. De vakbonden hebben besloten te stoppen met de actie... omdat het bedrijf de fabriek vanwege de staking tijdelijk wilde sluiten. Sinds 1 januari werd er s'nachts gestaakt bij het bedrijf. Axonobel is van plan om de fabriek in Deventer op termijn te sluiten... en de productie te verplaatsen naar lage lonenlanden. Nico Vijsma, een van de hoofdverdachten in de klimop vastgoedfraudezaak... is overleden. Vijsma stierf op 1 januari... De vastgoedfraudezaak draaide rond het Philips Pensioenfonds en het vroegere bouwfonds. Vijsma was adviseur van het bouwfonds en coach van de medewerkers. Hij werd in 2012 veroordeeld tot twee jaar cel voor verduistering. In hoger beroep werd de zaak geschorst omdat Vijsma ernstig ziek was. Hij is 76 jaar geworden. In de VPRO-serie De Ontmaskering van de Vastgoedfraude... werd de rol van Vijsma gespeeld door Jeroen Willems. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt en stevige buien. Met kans op onweer, hagel en forse windstoten. Aan zee een harde tot stormachtige zuidwestenwind. Morgen rustiger met af en toe zon en later wat regen. Het wordt maximaal 10 graden. En Wijnald Zwaan, wat zie jij rond deze tijd op de weg? Nou, niet al te veel files gelukkig. Er zijn wel wat aanrijdingen geweest. In het zuiden, op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij Wessen twee kilometer fieden. Er schaarde een auto met de aanhanger. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Ten noorden van Amsterdam, op de A7 vanuit Horen. Fieden voor Purmeren Zuid twee kilometer. De linker rijstrook is dicht. En op de A20 bij Knopen Terbrechtse Plein zien we nog wat drukte. Dat heeft eigenlijk te maken met een aanrijding op de A16 bij Ridderkerk. De weg is daar weer vrij. Maar op die A20 staat nog Fieden richting Gouda. Bij Knopen Terbrechtse Plein vier kilometer. Dankjewel. Wijnand En straks hoort u snel recht en slecht weer in het Radio 1 Journaal. Blijf luisteren. Kellerkeuken. Grote showroomkeuken uitverkopen bij met kortingen tot wel 70%. Designkeukens voor superprijzen. Sla nu uw slag bij de Keller Dealer. Kijk snel op kellerkeukens.nl. Vanmiddag spreekt Antoine Baudaar met schrijfster Connie Palme een openhartig gesprek over haar katholieke jeugd, haar herinneringen aan Hans van Mierlo en de zingeving in haar huidige leven. Kijk vanmiddag naar Eeuwen gaat voor ogenblik om half zes bij RKK op Nederland 2. uitverkopen bij Kellekeukens. Kijk snel op kellekeukens.nl. In verschillende snelrechtszaken voor geweld rond Routen heeft de rechter uitspraak gedaan. De toon van de Haagse rechter was onverbiddelijk. Geweld tegen de politie is absoluut niet te tolereren. Ik reken u die trap in die nacht dan ook heel ernstig aan. Het LOS Radio 1-journaal. Met Lara Rentsen. Strenge rechters dus, u hoorde het. En zware straffen vandaag voor de Oud en Nieuw verdachten. De rechters namen in Den Haag de eisen van het OM over. De officier van justitie over de uitspraken. Nou, bij deze twee zaken heeft het OM uh, gezegd... dit zijn zaken die... Uh, er was uh, geweld tegen hulpverleners, tegen politie... in de uh, nacht van uh, Oud en Nieuw. Uh, daarvan vinden wij... Dat uh, verdient een hogere straf. Het, zijn, het is geweld tegen politieambtenaren. Die hebben daar de taak om die feestelijke nacht, wat het eigenlijk zou moeten zijn, tot een veilige nacht te maken. En die worden daarin gehinderd en die worden daar echt stevig in gehinderd door mensen die eigenlijk die feestelijkheden verstoren. Uh, dat rechtvaardigt een, een hogere straf het feit dat het openbaar ministerie het belangrijk vindt dat in deze gevallen mensen worden veroordeeld dat komt ook uit in de strafeis. Die strafeisen zijn fors hoger. Die strafeisen zijn fors hoger en er wordt rekening gehouden zowel met het feit dat het tegen hulpverleners is als met het feit dat het tijdens die specifieke feestelijke nacht is gebeurd. Als we nu kijken naar de twee zaken, als we die er eventjes uithalen, we hebben net een een geval gehad van iemand die geweld pleegde tegen een agent. Gaat Twee maanden de cel in. De laatste, een man uh, zonder strafblad, uh, onbesproken gedrag, heeft een schildersbedrijf een gezinnetje en gooit vuurwerk naar de politie en gaat een maand de cel in. Dat lijkt mij vrij fors. Dat zijn forse straffen. En daarbij kijkt het OM ook heel goed naar de situatie. En de situatie is niet dat er uh, een, een, een enkel uh, incident is uh, op straat een keer. Het gaat om een nacht waarbij er al heel veel uh, dingen gebeuren. Waarbij er vaak best wel wat spanning is. Mensen drinken op straat. Uh, en de politie moet daar uh, tegen kunnen ageren. En die moet daar hun werk kunnen doen. En als er dan uh, personen zijn die zich daar op een vervelende manier... of op deze twee zaken op een zeer, zeer gewelddadige manier uh, tegen afzetten... dan verdient dat volgens hem een hogere straf. Maar er zijn, uh, gebeuren dagelijks uh, dingen in Nederland... die misschien wel veel ernstig zijn... en waarvoor mensen er veel makkelijker vanaf komen. Nou, hier wordt echt, echt naar deze feiten gekeken. Ik vind het moeilijk om dat nu direct uh, in een vergelijking te trekken. We kijken naar wat daar is gebeurd. En naar wat, wat, het maatschappelijk probleem wat eigenlijk uh, daar wordt aangepakt. Namelijk dat er heel veel geweld wordt gepleegd tegen hulpverleners. En dat ook juist die Oude Nieuwnacht altijd voor heel veel incidenten zorgt. En uh, dat is een probleem en daar tillen wij zwaar aan. Van tevoren was uh, de vraag of de rechter ook het Openbaar Ministerie zou volgen... in het opleggen van hogere straffen. Ja, bent u daarin nu, ja, gerustgesteld wil ik niet zeggen, maar uh, blij mee hoe de rechter zich nu opstelt? Nou, kijk specifiek naar deze twee zaken. We kijken natuurlijk naar elke zaak uh, en kijken we de feiten van die zaak. In deze twee zaken heeft de rechter uh, in lichte zin afgeweken van wat wij vonden, maar in grote mate ook uh, het belang, uh, hetzelfde belang eraan gehecht. En met deze twee vonden ze zijn wij tevreden. Officier Laurien van Haringen hoorde u. We praten door met Kees Sterk, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Meneer Sterk, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw. Mag ik u direct even onderbreken? Ik ben geen voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, ik ben lid van de Raad voor de Rechtspraak. Kijk eens aan, dat is bij deze recht gezet, ja. minister. Dank, Dank u wel. Ja. Een tevreden openbaar ministerie in Den Haag hoorden we. Uh, zij zien daar dat de eisen zijn overgenomen door de rechters. Is dit het voorbeeld van de zwaardere straffen die verdachten krijgen voor ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling? Um, u weet dat ik als lid van de Raad van de Rechtspraak uh, geen oordeel kan geven over de juistheid van de straf. Maar ik constateer uh, met de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie... dat uh, de rechters die uh, de supersnel rechtszaken gedaan hebben... dat die inderdaad rekening gehouden hebben met uh, de... Oud en nieuwe omstandigheden uh, uh, en met uh, uh, geweld tegen politie en andere dienstverleners. Uh -huh. En dat dat tot flinke straffen heeft geleid. Ja, dat hebben ze ook expliciet in hun vonnissen gemeld. In Rotterdam werd een opvallend zware straf gegeven. Daar werd een man veroordeeld voor het gooien van een bierflesje naar een agent. Tien maanden cel krijgt hij voor, ja, wat is het één moment van onbezonderheid? Is, is dat waar mensen rekening mee moeten houden? Ik ken die zaak niet. En ik kan u alleen maar commentaar geven op tendensen die ik zie in de, in de, in de zaken die berecht worden. Mm -hmm. En over individuele zaken kan ik u eigenlijk niks zeggen, want die zaken ken ik niet. Nee, dat begrijp ik. Maar wat, wat ziet u dan als trend? Als trend zie ik dat... Uh, uh, ja, sinds, uh, sinds uh, een aantal jaren uh, toch de rechter uh, zeg maar, duidelijk rekening houdt... bij het opleggen van straffen met het feit dat uh, iets uh, nieuwjaars gerelateerd is... of uh, geweld tegen dienstverleners of hulpverleners. Mm -hmm. uh, vorig jaar uh, zagen we dat ook al. Uh, we hebben daar onderzoek naar laten verrichten. En, en die trend wordt nu eigenlijk uh, voor, uh, doorgezet. Ja. Het was natuurlijk opheffen. ophef hè, de laatste week... over de hoogte van de straffen die rechters opleggen. Zo sprake de politiechef Bouwman, we hebben het eerder al gemeld... de minister opstelde de wens uit dat verdachten in supersnel rechtszaken... hogere straffen zouden krijgen. Wat vond u daarvan? Ja, ik, ik kan op zich begrijpen dat de, de korpschef uh, zeg maar voor zijn uh, troepen staat... En, uh, en, uh, en duidelijk wil maken dat, uh, dat geweld tegen zijn mensen... Uh, volstrekt uh, ongepast is... Uh, hetzelfde begrip heb ik ook eigenlijk voor als, als de minister uh, zoiets zegt. Maar van de andere kant vind ik het ook eigenlijk jammer... dat ze zoiets uh, dan vertalen in een oproep om zwaardere straffen. Omdat, uh, zoals ik al zei, uh, vorig jaar de tendens ook al was... dat er uh, flink gestraft werd. Mm -hmm. En eigenlijk zo'n oproep dus niet nodig was... Ze gaan er ook eigenlijk niet echt over. Hè? De rechterlijke macht zou onafhankelijk moeten zijn... en niet zo onder druk gezet moeten worden... is ja, Alon dat... uh, verwoord inmiddels ook al. Ja, op, op zich heeft u natuurlijk gelijk... dat uh, we een onafhankelijke rechter hebben... die uh, zelf uh, bepaalt uh, binnen de kader van het recht... wat er, uh, wat er opgelegd moet worden aan, uh, aan straffen. Um, ja, iedereen mag daar natuurlijk uh, van vinden wat hij wil... Ja. Um, uh, maar goed, de rechter zal, uh, zal zelf be bekijken welke straf passend is en welke niet. Nou, er waren wat vragen bij rechters, merkten wij. Vanochtend hoorden we bijvoorbeeld een rechter zeggen uh, op hier Radio 1 hier in de ochtend um, dat hij contact heeft gehad met collega's. Laten we even luisteren. Maar ik heb wel contact gehad met rechters in het land. Van ja, wat, wat, hoe, ga, hoe sta je tegenover uh, hoe we dit he, hebben aan te pakken? Dus... Uh, Strafmaat kan je niet concreet bespreken, maar wel uh, hou je rekening met uh, de omstandigheden van oud en nieuw. Uh, hoe ga je om met uh, nou ja, de, uh, het feit dat er politie of andere hulpverleners uh, slachtoffer zijn van een misdrijf. Vindt u het goed, minister, dat er dit soort onderlinge gesprekken zijn tussen rechters, dat ze het met elkaar afstemmen? Um, ik denk op zich dat het heel goed is dat rechters onderling uh, dingen bespreken... Uh, uh, ten aanzien van strafmaat. Dat gebeurt uh, uh, uh, uh, vrij structureel in het landelijk overleg uh, van, van strafrechters bijvoorbeeld. Um, en uh, dat is denk ik ook een hele goede zaak. Dat dient de, de rechtsgelijkheid. Mm -hmm. uh, en, dus dat, dat vind ik op zich een heel gebruikelijke en uh, goede gang van zaken. Uh, het is hoe hoe wel kijkt je al met al maar niet Sterk, in algemene zin terug op de rechtspraak die nu gedaan is en de jaarwisseling? Ik denk dat de rechter gewoon zijn werk gedaan heeft en, uh, en dat is goed. Kees Sterk, lid van de Raad voor de Rechtspraak. Dank u wel. Oké, okay, dank u wel. Wij gaan naar de verkeersinformatie. En daar zit in Den Haag Wijnand Zwaan bij de ANWB. Um, Wijnand... Nog steeds files? Ja, Lara, het zijn er maar een paar. hoor. Spitsfiles staan er niet, ondanks het slechte weer. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is de weg weer vrij. was een aanrijding bij Bessem. Daar schaarde een auto met aanhanger, dus daar kan het weer gaan rijden. Op de A7 Hoorn richting Zaandam is een ongeluk gebeurd bij Purmerend-Zuid. Het veroorzaakt twee kilometer file. A12 dan richting Den Haag. Een kapotte auto bij Blijswijk veroorzaakt 3 kilometer file. En bij Rotterdam zien we nog een erfenis van een aanrijding op de A16 naar Breda. Bij knopend Ridderkerk 4 kilometer. Maar alle rijstroken zijn weer vrij. Straks dan praat ik over de Centraal-Afrikaanse Republiek. Daar zoeken vluchtelingen en hulpverleners bescherming bij de Franse troepen. Omdat het geweld steeds heftiger wordt. Ik praat erover met Ronald Kramer van Artsen zonder Grenzen. Maar ik neem u eerst mee naar het slechte weer in de Verenigde Staten. Ontwrichting daar in een groot deel van de Verenigde Staten door het winterweer. Zware sneeuwstormen en ijzige kou, hoorde dat al in het mediaoverzicht. Zorg ervoor dat een deel van het openbare leven stil ligt. Bitter cold roads closed, one of the world's biggest airports closed. Zo'n 100, Zo 100 miljoen mensen in het noordoosten van de Verenigde Staten hebben in meer of mindere mate last van de plots ingevallen strenge winter. Vooral het vliegverkeer is zwaar ontregeld. Geduld is vereist. Meer dan 1300 annuleringen. En daar zijn inmiddels nog veel meer bijgekomen. We nu by the minute. A bulk of the cancellations here in New York. It's supposed to leave today, but it's been scheduled to leave on Sunday. And so now I'm trying to find a way to get out of here. My first to, uh, Chicago was and now my next is I don't know when I'm going to be back. We're just kind of freaking out right now because we're running out of time. Inwoners van de getroffen staten wordt geadviseerd binnen te blijven. Stay inside and you know stay safe. Don't be out on the roadways unless it's necessary. Hamsteren is het advies. Well, as you see, we've got like ten pallets lined up here, and this is just from today. Voedsel, maar ook sneeuwuitrusting. I have a 9 horsepower snowblower. I have three new bags of rock salt. I have two shovels and two sons. Het weer zal nog de hele dag slecht blijven. Het uh, is een combination of very cold air uh working its way in along with a coastal low and then moisture being picked up off the Gulf Stream which is of course that warm current of water. Ja, het gaat het uh, heftigste keer daar in het noordoosten van de Verenigde Staten. U hoort het correspondent Ryan Hammerline in Washington. Ryan wat zijn de ergst getroffen gebieden? Ja, in totaal hebben we dus 22 staten te maken met deze storm... die al uh, de bijnaam Hercules heeft gekregen. Nou, hier, als, je, als de storm een bijnaam heeft gekregen... dan weet je dat het echt mis is. Dat vinden ze hier in ieder geval op de nieuwsmedia. Uh, op sommige plaatsen is het uh, zelfs 60 centimeter sneeuwgeval in korte tijd. En die temperaturen waar je al zo over sprak... Uh, die bereiken het uh, zelfs min 25. Nou, het zwaarste verduurde hebben inderdaad de staten Illinois en Massachusetts. Vooral rond de steden Boston en Chicago. En in New Jersey en in New York is zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Hé, hey, New York, daar is net de nieuwe burgemeester in het zadel, de Blasio. Ja. Uh, inderdaad, dag drie van zijn burgemeesterschap. En hij kon gelijk aan de bak uh, als crisismanager. En hij voelt ook wel de druk. Want uh, in 2010, toen was hij nog ombudsman... en zoals we weten uh, was Bloomberg nog burgemeester. Toen had hij felle kritiek nog op uh, uh, zijn toenmalige... Uh, uh, op, op de voorganger. Uh, nee. uh, uh, toen zei hij van, ja, je pakt die sneeuwstorm niet goed aan. En uh, de, de sneeuwploeg komen alleen in Manhattan... en niet in de andere uh, gedeelte van de stad. En nu staat hij zelf aan het en had hij dus voorgenomen om gelijk voortvarend te, wer te werk te gaan. Om absoluut te breken met, met, met de... de, de de handelen van, van zijn voorganger, zeg maar. Hij heeft 500, 2500 sneeuwploegen gelijk ingezet. Dus in heel New York, uh, om elke korrel sneeuw... zo'n beetje van de weg uh, te schuiven. En hij ging ook uh, uh, ja, gelijk alle scholen dicht doen. Dat betekent dat 1,1 miljoen leerlingen dus noodgedwongen thuis zitten. Nou, ja. hij heeft in ieder geval uh, voortvarend een uh, begin gemaakt. Ja, hij moest ook wel, hè, als ik jou zo hoor. En, en je zei al iets over mensen die ze goed hebben voorbereid. Uh, ja, mensen die kijken toch wel hier naar de media van en, en, en de persconferenties van de overheden die zeggen allemaal, mensen blijven alsjeblieft thuis zoveel mogelijk. Uh, de ontwrichting valt daardoor mee. Dat kan ook te maken hebben met het feit dat er, uh, dat de kerstvakantie is. Dat mensen het sowieso hadden voorgenomen om niet naar het werk te gaan omdat ze vrij hadden. Maar ze blijven ook wel thuis. Je ziet dat de ontwrichting op de, dat de files in ieder geval uitblijven. Uh, er wordt wel gewaarschuwd voor grote overstromingen rond de kustgebieden bijvoorbeeld bij Massachusetts. En natuurlijk wat er altijd, zoals altijd met grote stormen, rekening gehouden met grootschalige stroomuitval. Dat is hier natuurlijk wel een groot probleem... omdat veel van de stroom uh, gewoon uh, uh, in palen boven de grond uh, zijn... en daardoor heel erg kwetsbaar. Maar de grootste problemen inderdaad zijn... Het zijn toch wel de luchthavens. Je zei het ook al in het uh, eerder. Er zijn al 4000 vluchten geannuleerd. En, en nog eens duizenden vluchten lopen grote vertragingen op. Daar hebben dus niet alleen uh, de steden in het noordoosten last van... maar mensen in heel Amerika. Je kan ook in L.A. zitten waar je geen last hebt van het weer... maar toch niet op vakantie kan. Ja, duidelijk. Ryan Hammerlein in Washington. dankjewel. Um, dan steken we weer terug de zee over naar Groot-Brittannië. Daar is het ook noodweer. Daar geen kou of sneeuw, maar wel harde wind en veel regen. Correspondent Anne Sane is in Londen. Anne vanochtend vertelde hij ons al dat er veel gevaar is voor overstromingen. Hoe is de situatie op dit moment? Ja, op dit moment uh, zou je kunnen zeggen dat de, de overstromingen niet echt meevallen. Op tientallen plaatsen langs de westkust zijn de huizen, pubs, winkels uh, ondergelopen. De rivieren zijn buiten oevers getreden. Uh, de overlast is ook groter dan verwacht in, in Schotland... Maar op andere plaatsen is het hoogtij, heeft zich, heeft zich alweer teruggetrokken. Op plekken zoals Devon en Cornwall, daar waren vanmorgen nog de winkelstraten helemaal ondergelopen. Maar dat heeft zich nu inmiddels teruggetrokken. Um, ook zei daar de hoofd van de reddingsbrigade dat de overlast meeviel, de overstromingen in ieder geval meevielen. Uh, maar ja, de situatie is daar dus beter dan verwacht. Alhoewel het vanavond weer hoogtij zal zijn. En er dus een kans is dat uh, op veel plekken het water gewoon weer terugkomt en alles dus weer onderloopt. Ja, we horen net van Ryan al de ontregeling in Verenigde Staten... als het gaat om het luchtverkeer. Hoe is dat bij jou daar in Engeland? Ah, het is vooral um, overlast op uh, persoonlijk gebied... op uh, winkels, zoals ik al zei, en huizen uh, die onderlopen... dorpen die helemaal onder water staan. Uh, het openbaar vervoer, dat valt wel mee. Het zijn vooral mensen die de weg niet op kunnen... vanwege uh, ondergelopen straten en wegen. Uh, de politie raadt mensen ook af om dus de weg op te gaan. Want ze zeggen, je denkt dan wel dat je met je grote lenderover... door die plassen komt, maar dat kom je niet... want het zijn gewoon uiteindelijk geen amfievoertuigen. Um, en... Um, uh, ja, voor de rest is het dus vooral het, de winkels en, en de mensen die veel in beeld komen hier op televisie ook. Uh, we, wederom uh, restaurants ondergelopen, meubeltjes die over worden geteeld, zandzakken die neer worden gelegd. Dus uh, de mensen zijn wel voorbereid. Ja, het is een beeld waar je misschien niet aan wenst, maar wat wel bekend is inmiddels ook in Groot-Brittannië. Anne vanuit Londen, dankjewel. En straks uiteraard Marco Verhoef over het weer. In Amerika ook, in Nederland en ook in Groot-Brittannië.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 'Cause every single one of them made me who I am, and I'll make sure that I never forget.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 sure that i never forget the About me, dus she, Kobe Grant, was dat vijf minuten voor. Half zes is het. Artsen zonder grenzen heeft de hulpverlening... in de Centraal-Afrikaanse... Republiek drastisch teruggeschroefd. Door gevechten bij het kamp op de luchthaven van de hoofdstad Bangui... wordt het te gevaarlijk. In de Centraal-Afrikaanse Republiek worden al weken hevige gevechten... tussen moslims en christenen. Je heeft er al veel over kunnen horen in het Radio 1-journaal... in de ochtend ook en in de middag. Vele honderden mensen kwamen al om. Honderdduizenden sloegen op de vlucht. Vele zoeken een toevluchtsoord bij de luchthaven... omdat daar Franse troepen zijn. Ik spreek met Ronald Kremer. Hij is medisch noodhulpcoördinator van Artsen zonder Grenzen. Kort geleden nog in Bangui. Meneer Kremer, goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u vertellen, wat is daar gebeurd bij die luchthaven? Nou, ten eerste zitten daar op dit moment 100.000 ontheemden. Of zo ongeveer 100.000 ontheemden. Wat dus een, een hele vreemde uh, situatie is. Die mensen ja, die zouden in een stad moeten wonen. Die wonen allemaal uh, nu rondom uh, dat, dat vliegveld. Uh, en daar is uh, geschoten. Daar zijn uh, uh, Twee kinderen zijn daar overleden uh, door hun schotwonden. Uh, en de situatie, de veiligheidssituatie uh, verslechtert dus zo... dat wij uh, ja, onze uh, medische hulp daar uh, naar beneden hebben moeten schroeven. Want wat deed u daar bij dat vliegveld? Uh, daar doen we nou, dagelijks zo'n 800 consultaties in een, in een, een veldhospitaal, een mobiele kliniek veldhospitaal. Um, en de, de ziekere gevallen uh, verwijzen we naar ziekenhuizen. Um, en, en dat is iets wat we op dit moment hebben na, naar beneden hebben moeten schroeven. in verband met de veiligheid van onze uh, medewerkers. En wat betekent dat dan concreet? U kunt die mensen daar niet meer helpen? Nou, wat wij op dit moment nog doen. is naar beneden geschroefd, is niet nul. Um, dus wij doen de, de urgentie. Uh, gevallen zien we nog, maar we werken daar met minder mensen. En we hebben dus ook niet het volume van die 800 uh, consultaties... die we per dag doen, die halen we op dit moment niet. Hm. Dus u kunt langzaamaan concluderen dat de situatie er niet veiliger op wordt... Uh, onder andere in Bangui, ondanks de aanwezigheid... van Franse en Afrikaanse peacekeepers. Ja, we zien de laatste weken, de laatste maand... zien we de situatie inderdaad eerder verslechteren dan verbeteren. En, en dan, we praten op dit moment over Bangui... maar um, in, in het hele land, in de heel Centraal-Afrikaanse Republiek... is 20 procent van de bevolking uh, is ontheemd. Uh, dus dat zijn, dat zijn zeer ernstige en zorgwekkende cijfers. Komt er ook een moment voor u waarop u um, ja, daar helemaal moet stoppen... Met, met het geven van hulp, denkt u? Ja, ik, ik spreek dan meer hoop uit. Ik, ik, ik hoop echt dat wij ons werk uh, daar kunnen blijven doen. En ik vind ook dat we daar moeten zijn... en dat het echt de juiste plek is om te zijn. Uh, maar zoals uh, de maatregel die vanmorgen genomen is... om uh, daar met minder mensen te gaan werken... Uh, ja, is hopelijk geen maatregel die lang stand hoeft te houden. En het is... Hopelijk een tijdelijke maatregel, uh, waardoor we morgen of weer op volle kracht uh, daar ons werk kunnen doen. Zo snel al? Uh, hopelijk. Maar ja. dat, dat wordt dus soms van uur tot uur uh, en zeker van dag tot dag uh, bekeken. Hoe veilig is het? Uh, wat is er gaande? Uh, en niet alleen bij het, bij het kamp, bij het vliegveld. Maar bij meerdere kampen in de stad. Uh, wat kunnen we op dit moment doen? Wat is nog veilig? Wat is nog goed uh, uh, om te doen? Ja. En verantwoord om te doen, inderdaad. Biedt de regering geen bescherming? Uh, nou, daar kan ik een, een, een, een kort nee op zeggen. Uh, en aan de andere kant wil je natuurlijk uh, als humanitaire organisatie ook het, het respect hebben van, van bevolking, van uh, gewapende groepen, om, om uh, te kunnen werken in die omstandigheden. Ja, dus wat betekent dat bedoelt u? Um, dat, dat de vraag is ook of je zou willen dat een regering of een legie je beschermt... omdat je als humanitaire organisatie niet beschermd zou behoeven te worden. Ook, ook niet door de Franse en Afrikaanse aanwezige soldaten? Uh, aanwezigheid kan een mate van bescherming uh, uh, opleveren. Maar wat nog veel meer een mate van bescherming oplevert... is, is acceptatie door de bevolking. Mm -hmm. een, een bevolking die het, die het belang van, uh, van ons werk inziet. Uh, waardoor we gedragen worden. En ik moet heel eerlijk zeggen dat dat ook uh, ons grootste pro is op dit moment. Wij worden inderdaad uh, gedragen door de bevolking en de bevolking is ook heel blij met de hulp die we bieden. Dus dat is uw beste bescherming zegt u? Uh, dat is een heel groot deel van de bescherming ja. Hmm. Al met al schetst u op dit moment een vrij uitzichtloze situatie als het gaat om de Centraal Afrikaanse Republiek en dan met name de situatie rond de hoofdstad Bangui. Ja, en, en Bangui, wat er in Bangui gebeurt is natuurlijk het meest in het nieuws. Het is een, het is een vrij grote hoofdstad. Uh, ik ben uiteindelijk, uh, en mijn medewerkers, heel erg bezorgd over wat er in het land gebeurt. Um, we hebben het heel vaak over directe gevolgen van uh, geweld. Uh, indirecte gevolgen van geweld zien we veel minder. En um, om een voorbeeld uh, te geven is malaria... Is, uh, de, de belangrijkste ziekte, de belangrijkste killer mm -hmm. onder de ziekte. En uh, als mensen geen, uh, uh, niet naar een ziekenhuis kunnen, niet naar een kliniek kunnen... Uh, omdat ze te bang zijn, omdat ze door angst geregeerd worden... Uh, zie je dus ook indirect mensen die te laat komen met kinderen die te ziek zijn... Uh, waardoor je een veel hogere sterfte ziet dan je normaal zou zien. Dus het probleem is nog groter dan, dan wat, we, wat we werkelijk zien van dag tot dag... Meneer Kramer, ik hoop dat u spoedig weer uw werk kunt doen... zoals u het gewend bent uh, ja. in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ik hoop het ook heel erg. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Het is half zes, we gaan door naar het NOS Journaal. Marian Koekoek. In de eerste snelrechtprocedures over nieuwjaarsgeweld... zijn forse straffen opgelegd. De rechter volgde vaak de verhoogde eisen van het OM. Een Rotterdammer kreeg tien maanden, waarvan vier voorwaardelijk... omdat hij een bierflesje naar twee agenten had gegooid... Een man in Den Haag moet vier maanden de cel in omdat hij een agent schopte. Voor hem zijn twee maanden voorwaardelijk. De acht verdachten die nog vastzitten voor de ongeregeldheden in Veen in Brabant blijven nog tot zondagavond in de cel. De acht zijn vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die bepaalde dat de arrestatie van de jongeren rechtmatig is en dat ze nog een paar dagen vast blijven zitten. De acht zijn de enige van de 101 arrestanten die nog gevangen worden gehouden. De lichaamsdelen die gisteren langs de A1 vlak bij de Duitse grens werden gevonden... zijn niet afkomstig van een misdrijf. De politie houdt er rekening mee dat het slachtoffer is aangereden... door een vrachtwagen en deels is meegevoerd. Onderzoek moet dat nog uitwijzen. Op twee plaatsen, kilometers van elkaar verwijderd... werden gisteren delen van een lichaam gevonden. In Oiskirchen, bij Keulen is een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Een graafmachine raakte de blindganger tijdens werkzaamheden. De machinist kwam om en een onbekend aantal mensen raakte gewond. Door de drukgolf sneuvelden talloze ramen in de omgeving. Er worden in Duitsland nog dagelijks bommen uit de oorlog gevonden. Ruim duizend mensen hebben vanmiddag geprotesteerd... tegen het faillissement van aluminiumsmelter Aldel. Onder aanvoering van FNV-voorzitter Heert liepen ze naar het gemeentehuis van Delfsheil. Daar werd de brief over het faillissement verbrand... die minister Kamp van Economische Zaken aan de Tweede Kamer had gestuurd. En ook werd het Gronings volkslied gezongen. En kustgebieden in het westen van Engeland en Wales... kampen sinds vanochtend met overstromingen. Verschillende kuststadjes zijn onder water gelopen. En daar heeft ook het verkeer natuurlijk last van. Het waterpeil in de meeste rivieren stond al hoog vanwege het slechte weer daar. Tot zover. Dank je wel. Marjan Koekoek, meteen maar door naar Marco Verhoeven... als we het toch over het weer hebben, Marco. Want uh, dat gaat behoorlijk tekeer. In uh, Engeland en Wales hoorden het, Marjan. Ook al in Amerika, daar sneeuwstormen. Uh, heeft het een met het ander te maken? Nou, zijdelings misschien wel. De tegenstellingen die je boven Amerika ziet, dus enerzijds hoge temperaturen en anderzijds die enorme diepvrieskou. Ja, de natuur probeert dat een beetje recht te breien. Dat doet hij door middel van lage drukgebieden. Die zorgen ervoor dat de warmte naar het noorden gaat en de kou juist naar het zuiden. En dan moet het allemaal een juist. beetje uitlevelen. En dat lage drukgebied ja, dat trekt dan uiteindelijk de oceaan op. En dat komt uiteindelijk ook in onze omgeving terecht. En onder verschillende omstandigheden kan het dan leiden tot, tot stormen op de oceaan. En Engeland krijgt dan altijd de eerste klappen te vuren. Ik krijg ook berichten binnen van luisteraars en van onze eigen verslaggevers die onderweg zijn dat het op bepaalde plekken in Nederland nu heftig tekeer gaat. Ja, dat noem ik dan een buienlijn. <lacht> maar het zijn wel heftige het wel buien. Mee. Nee, nee, nee. Nou ja, ja. kijk wel in verhouding, Relatief, als je, ja, je ja. het ziet in verhouding met wat er in Amerika gebeurt en in Engeland ja, dan is dit natuurlijk gewoon peanuts. Maar uh, op lokale schaal, en dan heb je het misschien over 10 vierkante kilometer, kan het best wel even goed spoken. Uh, onweer zit erbij. Ik zag net nog een paar mooie flitsen. Uh, en het dondert dan even flink. Het regent hard en hagel. Ja, en dan kan het kortstondig uh, misschien zelfs wel even glad zijn door die hagel. Sowieso door de overvloedige regenval moet je zo, uh, uh, uh, natuurlijk sowieso oppassen. Ja. Hè, met aquaplaning. En uh, ja, dan moet je gewoon even goed dat stuur vasthouden. Even rustig aan doen. Over het stuur gesproken. Wij gaan eventjes naar een van onze verslaggevers Roel Paul. Want die zit nu op de A2. Wat heb jij gezien onderweg, Roel? Nou, het beeld dat uh, Marco schept het kop, wel aardig. Enorme blik, bliksemflitsen, bliksem, Mijn auto werd gegezeld door uh, een enorme hagelbui. Het verkeer viel uh, op een gegeven moment helemaal stil. Mensen durfden nauwelijks meer uh, te rijden. Uh, windstoten, o, toen ik over de brug, uh, ik dacht uh, van het Amsterdam Rijnkanaal reed... Uh, werd flink aan mijn auto gerukt. Uh, nu gaat het alweer. In de verte zie ik het uh, onweer uh, wegtrekken. Uh, ik hoop niet dat het richting Vlijmen gaat, want daar hoop ik zo meteen getuigd te zijn... van de huldiging in de openlucht van uh, Ger, uh, uh, Michael van Gerben, onze darkkampioen. Misschien kan Marco dat even... En mij even geruststellen op dit punt. Ja, dat gaat oh, wel lukken. Die buien trekken naar het oosten weg. En tegen die tijd dat jij in Vlijmen bent, want dat duurt nog wel even... Eh, zal het waarschijnlijk wel gewoon droog zijn en weer aan het opklaren. Goed nieuws, Roel. Goeie reis. Jo, dank je wel. Nou, Wijnald Zwaan, hoe is het op de rest van de Nederlandse snelwegen? Ja, weer verkeer. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Maar gelukkig hebben we geen uh, reguliere avondspits. De meeste mensen hebben gewoon nog vakantie. En daardoor valt het toch alleszins mee. Er is wel een ongeluk gebeurd op de A1 nu. Van Amsterdam naar Amersfoort. Er staat bij Muiden. Drie kilometer stil. Twee rijstroken zijn dicht. Elders op de A1, verderop richting Amersfoort... bij knooppunt Hoevelaken, drie kilometer. Dat zal allemaal wel met het slechte weer te maken hebben. Op de A16 naar Breda is een kapotte auto gestrand... bij de Van Brineoordbrug. Drie kilometer file daar. De linker rijstrook is dicht. En de A27 vanuit Breda naar Utrecht... tussen Breda, Noord en Oosterhout. Drie kilometer file na een ongeluk. De rechter rijstrook is dicht. En straks gaan we weer helemaal naar Delcel. Want dat heeft te maken uiteraard met aluminiumsmelter. Aldel, blijf luisteren. Expert opent de opruiming. Zo krijgt u alleen bij Expert op vrijdag 3 en zaterdag 4 januari maar liefst 20% korting op alle Samsung-tv's en audioapparatuur. 20%! Kom nu naar Expert voor deze Samsung-knalaanbieding en ontdek nog veel meer opruimingsvoordeel in onze folder. Expert begrijpt het. Vara, VPRO en NTR presenteren acht gloednieuwe speelfilms van talentvolle Nederlandse filmmakers in One Night Stand. Vanavond Roffa. Over dilemma's van een Feyenoord-hooligan als hij net uit de gevangenis zijn leven weer oppakt. Kiest hij voor zijn gezin of voor zijn oude gewoontes? Roffa, vanavond, kwart over elf, op Nederland 2. Ruim duizend mensen verzamelden zich vanmiddag in Delft's Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Deze mensen protesteren tegen de sluiting van aluminiumsmelter, Aldel. Heeft u al over gehoord? Vandaag in het Radio 1-journaal. Het bedrijf ging begin deze week failliet door de hoge energiekosten. Demonstranten vinden dat de Amerikaanse aandeelhouder van Aldel... en minister Kamp van Economische Zaken te weinig hebben gedaan... om de fabriek open te houden, merkte verslaggever Ewout de Bruin. Er worden hesjes uitgedeeld en vlaggetjes en fluitjes en petjes... aan de mensen die hier toestromen op het Molenbergplein in Del Zeil, waar ze met z'n allen gaan protesteren tegen het faillissement van Aldel. Mensen zijn boos dat er na de problemen met de gaswinning... en die huizen die maar minder waard worden... nu ook weer eens 400 mensen in Del Zeil op straat komen te staan... omdat Aldel dicht gaat. U bent uh, boos, meneer, op minister Kamp, zie ik op uw bord. Nou, weet je, ik, ik denk, hij is vertegenwoordiger van een regering die het toestaat dat die stroomprijs bij ons in Nederland vele malen duurder is dan in Duitsland. Nou, als je, als, je dan, als je dan zegt dat Aldel niet levensvatbaar is, dan heb je misschien gelijk. Maar de regering kan er wat aan doen. En beste mensen, dit protest is terecht. Het is terecht dat je opkomt voor je eigen baan en voor je werk, dat het afgelopen moet zijn... met welvaart uit de grond te halen in Groningen... en vervolgens werkgelegenheid af te breken. Dat was de demonstratie hier op het Polenbergplein in Delfzijl. Nu gaan we in optocht naar het gemeentehuis. Optocht die vooraf wordt gegaan door Ton Heerts, voorzitter van de vakcentrale FNV. Heel veel pers naar Delfzijl gekomen en daar zijn de mensen heel blij mee... Ze zeggen, ja, vroeger was het alleen RTV Noord dat hier over de problemen berichten. Nu is het ook de landelijke media. En laten we hopen dat Den Haag daardoor ziet wat er ons hier allemaal gebeurt. Wat voor een drama zich voltrekt. Ja mensen, zijn we allemaal van RIVIER? Nee. Ja. Want dit is namelijk wat minister, minister Kam met ons zal laten doen. In de kou staan. En daar staan we nu met elkaar. En als we niet uitkijken, dan gaan we straks terug in de tijd. En dan moeten we een kampvuur stoken thuis om water te krijgen. Want een hebben we namelijk zelf geen afgang meer. Dat kampvuur werd nog hoger opgestookt voor de deur van het gemeentehuis van Delfzijl. De brief van Kamp aan de Tweede Kamer, waarin hij uitlegt hoe het komt dat Aldel failliet is, die ging in vlammen op. Om duidelijk te maken dat ze het hier niet eens zijn met de uitleg van de minister. Maandag is er nog een laatste poging. Dan praten de vakbonden en de ondernemingsraad... met minister Kamp van Economische Zaken... in de hoop dat hij nog een oplossing heeft. Maar de kans daarop blijkt niet heel groot. In de studio in Groningen zit uh, Klaas Pijper. Hij is voorzitter van de OR. Meneer Pijper, goedemiddag. Goedenavond. Bent u ook zo boos? Ik ben uh, heel boos. En, uh, ja, het is vanmiddag ook wel gebleken dat ik die boosheid kan delen... met vele van mijn collega's. Maar ook met heel veel Groningers. Mm. Ja, de vraag die dan volgt is, wat betekent die boosheid verder he, voor het proces? Want um, die boosheid richt zich op, um, zo ja, klinkt dat althans... op minister Kamp bijvoorbeeld, van Economische Zaken. Er werd zelfs een Kamerbrief verbrand. Um, maar nu? Ja, nu. Uh, uiteraard is het verbranden van die brief een uh, symbolische reactie geweest... op uh, de antwoorden die uh, minister Kamp heeft geschreven... aan de voorzitter van de Tweede Kamer... Uh -huh. Daarin, in die brief gaf hij aan dat, uh, dat er geen sluitende exploitatie zou kunnen zijn voor 2014. Op het moment dat minister Kamp uh, de sleutel omdraait bij de grens... en we gewoon geen heffing hoeven te betalen over onze Duitse energie... Uh, die we heel goed kunnen gebruiken en goedkoper is als in Nederland... dan zijn wij gewoon een wensgevend bedrijf... en is dat meer dan een sluitende exploitatie. Nou, en Dat heeft te maken met de, het verschil in energie... Prijs tussen Nederland en Duitsland, zegt u. Ja, dat klopt. Ja. In Duitsland is de, de energie ongeveer 14 euro per megawattuur goedkoper dan in Nederland. Maar is daar met een simpel omdraaien uh, van de sleutel iets aan te beginnen, meneer Pijpen? Want ik heb ook begrepen dat uh, Duitsland al veel eerder een proces is ingezet... waar die uiteindelijk goedkope energie is ontstaan. En dat dat in Nederland niet is gebeurd. Dat klopt. Het heeft natuurlijk alles te maken met uh, de inzet op uh, duurzame energie. Duitsland heeft daar volledig op ingezet uh, nadat minister-president uh, uh, Merkel toen de tijd, dus ongeveer twee jaar geleden, heeft besloten om alle kerncentrales te sluiten. Mm -hmm. Is er heel zwaar gesubsidieerd in de uh, alternatieve energie, de duurzame energie. Ja, maar dat, dat kun je dan uh, toch niet met de knip van de vingers veranderen, die situatie, dat, meneer Pijper? Dat, kun, dat kunnen we wel met een, nou niet met een knip van, van de vingers veranderen, maar we kunnen wel de regelgeving dusdanig aanpassen. Dat het mogelijk is dat wij als uh, gebruiker in, uh, van de Nederlandse industrie uh, bij, de, uh, bij de grens geen heffing meer hoeven te betalen om het stroom wat wij uit Duitsland halen op uh, de plaats van bestemming te krijgen. En wilt u dat ook nog bereiken? Want u heeft nog een gesprek in Den Haag hè, met minister Kamp aanstaande maandag. Dat is correct. We hebben aanstaande maandagmiddag om twee uur. Uh, gaan we met een kleine delegatie uh, richting Den Haag, naar minister Kamp. Uh, we proberen natuurlijk daar ook die opening te vinden... om uh, hem te bewegen, om daar nog eens goed naar te kijken. Europese buurlanden als uh, bijvoorbeeld uh, Italië, Bulgarije, Roemenië... gebruiken eigenlijk dezelfde constructie... om hun eigen e uh, industrie te voorzien van goedkope energie. Mm -hmm. Wij hebben uh, nog een uitgewerkt plan liggen... voor de aanleg van een kabel richting Duitsland. Okay. Die bouwfase is ongeveer uh, twee jaar... Als minister kan besluiten om bij de start van de aanleg van de kabel. vanaf dat moment ook aan al Duitse energieprijzen te rekenen. dan kunnen we gewoon dit jaar nog een winstgevend bedrijf worden. die 10 tot 15 miljoen winst maakt. Ja, dus u ziet wel een doorstaat zitten uiteindelijk na het faillissement? Een doorstart is uh, uh, mogelijk. Uh, daar hebben we medewerking voor nodig. En daarom spreken we minister Kamp ook uh, aan... op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid die hij heeft... voor de werkgelegenheid in de, in de regio. Die het al uh, heel uh, moeilijk heeft. Het is een kremregio. En we zullen alles in het werk stellen... om minister Kamp nog eens goed te laten kijken naar de mogelijkheden... om dat in elk geval mogelijk te maken... en dat we dan een doorstart kunnen maken. Ja. Technisch is het mogelijk. Het kan. Vanavond om 11 uur wordt de, de, de uh, elektrolysehal afgesloten van de elektriciteit. Het vergt ongeveer twee à uh, drie maanden werk, intensief werk... om de productie weer volledig in gang te krijgen, maar dat is dus gewoon mogelijk. Bent u gevraagd door minister Kamp of heeft u uzelf uitgenodigd bij minister Kamp? Nou, wij hadden minister Kamp uitgenodigd om vanmiddag aanwezig te zijn in uh, Delfzijl. Het scheen dat hij uh, zwaarwegende andere belangen had die het niet mogelijk maakten en dat hij in deel zou komen. Waar moest hij dan zijn? Oh, ik heb vaak vermoeden dat hij nog uh, vakantie aan het vieren is. Oh, dat vond hij belangrijk. Uh, dat vond hij schijnbaar uh, op dit moment belangrijker dan de werkgelegenheid in Groningen. Wij zijn na die tijd uh, wel benaderd, of afgelopen week wel benaderd... door het ministerie van Economische Zaken... dat minister Kamp uh, maandag aanstaande bereid was... om enige tijd voor ons vrij te maken. Dus daar uh, gaan we graag gebruik van maken. Ik ben benieuwd. Houdt u ons op de hoogte, meneer Pijper? Wij houden uh, jullie absoluut op de hoogte. En we hopen dat we datgene kunnen bereiken... waar wij als, uh, Aldellers, als werknemers van Aldel nog steeds voor staan. En dat strijd lust. En uh, daar gaan we voor. Ik wens u ook een fijn weekend, meneer Pijper. Dank u, Dank u voor wel voor uw toelichting, ja, voorzitter. Hoor. graag gedaan. Van de Daan. OR bij uh, Aldel. Straks internationale wetenschappers... die keren zich tegen de enorme inbreuk op de privacy van de burgers. Ze roepen overheden op om eindelijk wat te doen eerst naar PSV. Het was geen goed jaar voor de topclub. Uitgeschakeld zowel in de Europa League... en ook de KVB-beker... is het ondanks al die slechte resultaten... toch nog gezellig in Eindhoven... vroegen wij ons af. Colette van Unen is op de nieuwjaarsreceptie van PSV. Een gezellige nieuwjaarsborrel, zoals er ongetwijfeld bij heel veel bedrijven nog meer zijn uh, deze dagen. Met een jazzcombootje erbij. En mensen die in lange rijen staan om uh, de algemeen directeur en de trainer van PSV, Philippe Coq, de beste wensen voor het nieuwe jaar te wensen. En er wordt nog bij gelachen ook. De eerste die binnenkwamen waren de broertjes van de Kerkhof. Een uh, machtig mooi 2014 uh, wenst PSV iedereen. Ja, ik, uh, ik hoop natuurlijk dat het, het voetbal weer een beetje terugkomt. Uh, waar we een beetje in het begin uh, ons voorgeschoteld hebben. En uh, ik denk het wel dat uh, alle spelers van blessures weer terug zijn. Ik er, waren, er waren grote veranderingen aangekondigd in de winterstop, maar tot nu toe blijft het nog rustig. Hè? Nou, ik weet alleen dat er uh, drie jeugdspelers uh, gecontacteerd hebben. En verder, uh, ja, moeten We moeten daar de spits afwachten rond Kinis Sanders. Misschien dat die, uh... Wat verwacht u daarvan? Gaat hij wel iets aankondigen, denkt u? Iets groots? Uh, als hij over Toy zal beginnen, dan zal ik zeggen dat hij misschien weg is. Dat ja, voor, uh, voor alle partijen het beste, maar uh, wat ik zo nog weet is hij nog, nog niet vertrokken. Wat heeft PSV nou echt nodig nu? Voor mij mogen ze een scorenispis halen. Als je dan zegt, wie moet je dan hebben? Ja, dan, dan zou ik zeggen, haal die van V, die Finn Borgeson. Maar ik zit niet in bestuur, hè. Ik mag helaas niet praten met de directeur en ook niet met de trader. Want die hebben het te druk met handjes schudden. Het is een informele bijeenkomst en geen persbijeenkomst. Het is me verteld. En daarom neem ik maar een glaasje water... Dat is meteen een heel feestelijk kluisje water, want er zit een framboos in, een blaadje munt en een patje limoen. Iets fris, iets zuurs en iets zoets. Voor PSV in 2014. Heerlijk, Colette van Unen in Eindhoven. Dankjewel, Colette. Hoe is het op de weg inmiddels Wijnand Zwaan? Want wij horen, hoorden eerder al van wat slecht weer. Merken de mensen dat op de weg? Ja, ik denk het wel. Um, want er waren wat aanrijdingen tijdens dat slechte weer, onder meer op de A1 Amsterdam-Amersfoort in beide richtingen. Richting Amersfoort was dat bij Muiden, staat 4 kilometer Vide. En richting Amsterdam bij Knoop en Diemen, daar staat 5 kilometer. Beide richtingen zijn de rijstroken weer open. Nou Voor de rest valt het toch alleszins mee. Op de A27 naar het zuiden staat wel Fide na een ongeveer. Bij Oosterhout Zuid, 5 kilometer. Maar de weg is daar ook weer vrij. In Lekker plaatje zo richting het weekend. Pharrell Williams met Happy. Het is negen minuten voor zes uur luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Edward Snowden was bijna de Time Magazine man van het jaar geworden. Met de paus maakte de tijdschrift een voorzichtiger keus. Klokkenluider Snowden is namelijk een omstreden figuur. Maar dat geldt ook voor zijn voormalige baas in de zeegeneraal Keith Alexander. Massaal verzamelt hij telefoonsgegevens. Strijd daarover zal ook dit jaar keihard doorgaan. Ik vraag me of we de van House of Cards <laughs> hebben. jullie al een kopietje bij je van de nieuwe afleveringen van de House of Cards? Vraagt Obama. <laughs> Braaf lachen ze om het grapje van de president. De bazen van Facebook, Apple, Yahoo en Twitter. Leuk natuurlijk dat de president een fan is van deze politieke thriller. <laughs> Maar toen de camera's weg waren bij deze ontmoeting vlak voor kerst, ging het er een stuk minder vrolijk aan toe. De president wilde praten met de directeuren over zijn noodlijdende Obamacare-website. Hoe die er weer bovenop geholpen kon worden. De directeuren wilden ook over iets anders praten. Namelijk over de spionage door de NSA. De technologiebedrijven zijn bang dat hun klanten weglopen als de spionnen ongecontroleerd kunnen blijven grasduinen in hun computers. De mensen die we proberen te vinden, gebruiken dezelfde communicatie- en netwerken als jij en ik en onze moeders en kinderen. E-mail, yeah. e Skype, e-mail, Skype en commercial off-the-shelf technologie. De inlichtingendiensten proberen terroristen op te sporen die tegenwoordig dezelfde technologie gebruiken als jij en ik: e-mail, Skype. Dat zegt voormalig NSE-inspecteur-generaal Joel Brenner. Als de intelligence- and get out of Dus als de inlichtingendiensten buiten het moderne dataverkeer worden gehouden, zullen er meer bommen afgaan. Maar als je de spionnen hun gang laat gaan, krijgen we een politiestaat, waarschuwt Brenner. Dit betekent dat we een serieus public policy dilemma hebben. De politiek moet een nieuwe balans zien te vinden tussen veiligheid en privacy. This is a hard en dat is geen eenvoudig debat. Een debat dat er zonder Snowden nooit was geweest. What did you think when you heard that he yes, please. <laughs> oh, I, you know, I, I think it would have been an extraordinarily, extraordinarily foolish thing. Gestoord vindt de ex-inspecteur generaal het dat die man van het jaar had kunnen zijn. Het publiek realiseert zich volgens hem niet wat voor schade Snowden heeft aangericht. What well, has been careless from his side? Well, if if you tell the Russians that we are reading their diplomatic traffic, they've got to assume NSA has stolen or broken their codes. That kind of operation takes eight or ten years to put in place. It probably took the Russians 20 minutes to shut it down. Snowden maakt bekend dat de codes van het Russische diplomatieke verkeer zijn gekraakt. Door ze te waarschuwen vernietigt Snowden vele jaren hard werken... van de codebrekers van generaal Alexander. Toch wordt ook de NSA-baas, net als Snowden, gewantrouwd door de politiek. De voorzitter van de Senaatscommissie voor Justitie... vergelijkt onlangs de generaal, indirect weliswaar, met Edgar Hoover. We hadden een meeting met Edgar Hoover. We zijn allemaal him, door wat we van Constitution... Als jonge officier van justitie ontmoette senator Patrick Lee... de omstreden FBI-directeur. Hij was geschokt door de minachting die Hoover had voor de grondwet. Ik vraag me wel eens af wat er was gebeurd... als Hoover uw middelen had gehad, zegt de senator tegen de NSA-baas. Waarmee hij natuurlijk een groot wantrouwen uitspreekt. Je kunt wel grote hoeveelheden data binnenhalen van onschuldige Amerikanen. Maar moeten we dat wel willen? Dat is een vraag die in 2014 nog wel een paar keer zal terugkeren. We can do a huge amount, but then at some point you have to ask what we get out of it? Dus de Amerikaanse senator Patrick Lee. In een bijdrage van correspondent Wessel de Jong... zijn kritische nood bij de praktijken van de NSA. En deze senator zei het al, Wessel de Jong zei het al... er zal in 2014 veel over gesproken worden... er zullen veel kritische noten gekraakt over worden. Eh, onder andere door Manon Oostveen... promovendus aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Ja, een groep van 250 internationale academici, vooral werkzaam op het gebied van informatierecht, vindt dat uh, het moet stoppen met het, het ongebreideld het verzamelen van uh, gegevens. Zoals ook deze senator uh, aangeeft. U bent een van de initiatiefnemers. Uh, waarom komt u daar nu mee? Want de vele onthullingen liggen alweer enkele maanden achter ons. Ja, absoluut. Er zijn ontzettend veel belangrijke onthullingen geweest. En daar is in de academische wereld ook ongetwijfeld heel veel over gesproken. Maar eigenlijk is na een hele tijd die academische wereld in de media nog erg stilgebleven. En dat is een beetje de reden dat wij met z'n allen om tafel zijn gaan zitten van... ...jongens, dit kan niet en uh, we moeten een, een consensus vanuit de academische wereld... ...tegen ongerichte massasurveillance en het gebrek aan controle op inlichtingendiensten. ...dat moeten we kenbaar maken. Mm -hmm. En toen zijn we met deze verklaring begonnen. En wat hoopt u daarmee te bereiken? Want u zegt al, geeft al aan, de wetenschappers zijn ja, wat stil geweest. In ieder geval hebben we ze niet veel gehoord. Wat hoopt u dat er gebeurt als wetenschappers zich nu laten horen? Nou, dat zijn natuurlijk ontzettend veel verschillende mensen uit verschillende landen. We hebben nu die website uh, slechts een paar uur in de lucht. Er staan al 280 mensen, geloof ik al, op uit 27 verschillende landen. En mijn inboek zit helemaal vol. Het wordt een lange nacht voor mij. En wat wij eigenlijk hopen te bereiken is dat de politiek dit overneemt. Dat is een boodschap dat mensen die hier toch in hun werk ook veel mee bezig zijn... die hier goed over nadenken, dat die gewoon eenstemmig zeggen... jongens, dit kan niet, hier moet iets aan gebeuren. En wat kan niet? Wat, wat baart u op het gebied van, van veiligheid, privacy en internet... en alles wat daar samenkomt, de grootste zorgen op dit moment? Nou, natuurlijk kan ik in dit geval alleen maar voor mezelf spreken... en niet voor alle ondertekenaars gezamenlijk. Maar wat mij persoonlijk heel erg baart is het gebrek aan transparantie... het gebrek aan controle op die inlichtingendiensten... en natuurlijk de schaal waarop dit plaatsvindt. Is dat ook um, wat u als belangrijkste boodschap wil verkondigen op dit moment? Ja, ja het is natuurlijk moeilijk om uh, een, een boodschap te verkondigen... namens uh, uh, zo'n grote diverse groep mensen. Maar ja, iedereen vindt, ieder geval... wat anders kan ik me voorstellen... Exact. En de ene wil uh, meer actie en de ander die wil iets politiek correct zeggen natuurlijk. Dus dat was erg ingewikkeld. Nee. Maar het is in ieder geval duidelijk dat deze groep er wel over eens is. Dat er actie moet komen en dat in ieder geval de, de politiek uh, zich hiermee bezig moet houden. En dat er toezicht moet komen en controle op die inlichtingendiensten. En dat dit niet zomaar weggewijfd kan worden. Goed. Fijn dat u ons nog even te woord wilde staan. Zo op het eind van het NOS Radio 1 journaal, mevrouw Oostveen. Hartelijk bedankt. En dan nog eens fijn promovendus aan de Universiteit van Amsterdam. En zo zijn we aan het eind gekomen, ik zei het al... van het Radio 1 Journaal voor dit moment. Ik wens u nog een hele fijne avond en een goed weekend vooral ook. Met misschien wel een beetje zon. En straks van ons eigen zonnetje, Thijs van der Brink. Veel plezier. Zometeen van 7 tot 8. Manjare. Heel Holland Prakt. De nieuwe kookwedstrijd voor heel Nederland. Met lieve Jona voor al uw culinaire vragen. En Clara ten Houten de Lange over haar voedselzandloper kookboek... Lekker Lang Jong. Radio 1. Luister naar Mandiale. Zometeen van 7 tot 8. Het nieuws van alle kanten.